Uh, nou, om te beginnen begin, openen we nu met het goud. Die staat op dit moment op 1248 dollar en 40 dollar centjes. Ja, <lacht> ja heel wat, hè.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 Nou goed, dan even naar de staatsschuld. Ja, die is 200 miljoen eurotjes roder in de cijfertjes geschoten. Dat is nu 470,3 miljard in het rood. Ja. Goed, ja, we gaan even naar de nieuwsberichten. We hebben zometeen een berichtje over een CDA die opgepakt is... ...vanwege een heel groot drugslab in zijn schuur. We hebben nog wat goed nieuws uit Hongkong. En we hebben nog wat berichtjes over Trump die wat geroepen heeft...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 De inleiding is ook heel leuk. Ah oh ja, dus in 1699, dat is nog voor de Franse revolutie. Ja behoorlijk. ja, behoorlijk ervoor. En in de inleiding wordt ook het punt gemaakt dat...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 dat een volk zich überhaupt mag verzetten... Uh, als het wordt mishandeld, was ongehoord. Op zich, de, op zich heeft Nederland dat ook wel gedaan... met, met, met de akten van verlatingen. Ja, goed, het, het waren... Ja, dat, dat noemt hij ook als voorbeeld. Ja, ja. Het was niet het, het hele volk natuurlijk... maar een groepje bestuurders, zeg maar. Ik denk dat het meeste...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 Ja, nou we toch over die tijd hebben. Willem van Oranje was ook niet zo populair in het begin, hm. En niet alleen omdat hij in het begin al die uh, slagen verloor. Omdat hij naar Duitsland was eerst, of? Ja, klopt. Hij was met de staart tussen de benen vertrokken naar uh, Dillenburg. En dan, dat, dat hij voor de zoveelste keer verloren had. En toen hij zijn wonden had gelikt, heeft hij nog zijn diensten aangeboden aan, uh, aan uh, Alfa. <laughs>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 weet je wel, ja en dat ik daar niet voor hoef te betalen, zeg maar, gewoon eh, ja, omdat het mij controleren dat, ja, als je als mensen mij niet hoeft te controleren kost het natuurlijk eh, ook minder geld. Ja, maar ja zo eh, dat is dan ook alweer twee eeuwen eh, vooruit denken. Dus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 uh, uh, zeg maar continu bevestigd. En ja, daar is het christendom. En, en, en, en, de, en, de, en de islam is natuurlijk uh, vrij hard in. Van, uh, zo is het en niet anders. Terwijl... Uh,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 Het enige wat de bevolking aan had, was dat je toen nog als huursoldaten mee kon vechten. Of dat je, zeg maar, nou ja, en, en, of dan, dan moest je zelf de te wapen ter verdediging. Maar zeker niet de dienstplicht of de vredesmissie wat we, wat we nu hebben, zeg maar. Wat ook... Um,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 Dit is, niet, dit is niet niks. Uh, 22.500 liters drugschemicaliën, Hallo. <laughs> Omdat om om even <laughs> 2 miljoen pillen. Daar kan je wel een leuk feestje mee geven. Ja, maar hij... ik heb uh, respect voor deze ondernemer, ongelooflijk. Ja, ze... ja uh, uh, zeer ondernemende kant. Ja. Wel <laughs> ja, dus, uh... een beetje jammer dat hij het dan ook illegaal wil houden voor anderen, maar goed, dat is monopolievorming voor ja. je. Ah, ja. ja, dus zo uh, dat hypocrieten kennen wij dan weer. Dus, uh, ja. Dat ja, zoals ik al stelde, CDA wil zijn markt niet prijsgeven, daarom uh, moet het verboden worden. Ja, ja. <laughs> Ja. Ik weet niet of de hele CDA hiermee uh, te maken heeft, maar, uh... Nou, als er uh, iemand van het CDA, uh, iemand anders zeg maar, van het CDA hiermee te maken heeft... dan is het zeg maar omdat, het, uh, omdat hij gewoon die, deze man verlinkt heeft. Tenminste, zo schat dat in, ja. Het is ook zo van, uh, yeah, de, de schoorsteen moet roken. En ja, het is ook inderdaad, hè, je wordt er vrij cynisch van...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 Die jongens hebben daar maandenlang aan een prauwwagen gebouwd op dat terrein. En nu mogen ze niet meer bij omdat de politie het heeft afgezet. Dat is toch een drama? Ja, Het ja. is echt heel erg zielig. Heel erg betuiterend, jongens. Zo lukt, ja, ja, ja. En dat is natuurlijk hè, ook dat zijn inderdaad weer van die dingen: van ja, sporenonderzoek en dat soort dingen. Ja, weet je.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 Dan uh, wordt niet elke spoor veilig gesteld, uh, zeg maar. Het ziet trouwens wel heel uh, professioneel uit, hè, dat uh, Ja, ontzettend. Ik sta er echt van te kijken. Deze, uh, de jongen weet van aanpak, in ieder geval. Hoe oud was die man? Moeten we even kijken wie de voorzitter van het CDA in, of de penningmeester in deze linde was. Ja. Kijken. Was het om zijn pensioen veilig te stellen, of... Uh...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 52 was die. Oké, okay, hoe heet het, het persoonlijk? Dat staat er niet bij, ze hebben het goed... Uh, oh, het is er al uitgeknipt. Al aangepast. Sneaky yeah. motherfuckers. Ja. Ah, Wim van der Palen heet die. Ja. Yeah. Oké. Okay. Ja, maar misschien is het ook... Uh, misschien doet... Ja, dat is te speculeren. Hè? Maar misschien doet hij het ook gewoon voor de frill. Yeah. Ja. Ik zag van de week een, een verhaaltje over een...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 ...te ontzijden, zeg maar. We hebben het er wel over. Hè, van, uh, de... Het kan ook zijn dat daar gewoon niet zoveel te beleven valt. Uh. Ja, ja, ja, precies. <laughs> precies. Dan ga je al gewoon seks met brieven hebben. Ja. <laughs> ja, gewoon een, uh, ja. Nou, ja, wat leven in de brouwerij. Een verzetje. Ja, blijkbaar uh, heeft een mens dat af en toe ook gewoon nodig. Ja, dat, dat als, als het allemaal te rustig is en, en, en uh, te zeker...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 Desondanks heeft de, de gemeente van, uh, of het bestuur van Hongkong het voor elkaar gekregen om met een overschot te zitten van maar liefst 12 miljard dollar. Ja, en wat uh, besluiten ze te doen? Ze besluiten het terug te geven aan uh, ja, de belastingbetalers. Maar, en, ja, uh, ja, ja, ja, dat is natuurlijk fantastisch, maar Hongkong, dat is toch van China?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 ze hebben het ook een keertje, geloof 2011, maar daar weet ik niet zeker. Uh, Eén van de jaren hebben ze besloten om niet zomaar aan iedereen terug te geven, maar dan ook wel rekening te houden met de, de lagere inkomens en zo, mm. dus, uh, om dan een beetje de armoede zo te bestrijden. En, maar dat zou ik nog weer moeten opzoeken. Dat was een aantal jaren geleden was dat. Mm. Ja.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 gooien op het defensiebudget, alsof het niks is. Uh, nou, op, op, op dat budget is dat toch ook niet zoveel? Nee, van mijn team nog ja. weer. En, zeker, uh, en zeker met die oorlog van uh, terrorisme. Ja, de, de, inderdaad, het de, de defensiebudget, volgens wel ingelichte in kringen, is, was in 2014 in de Verenigde Staten 581...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 Het is een fantasiebeeld. In dit geval een doemscenario. En uh, ja, ik vind het ook weer heel knap hoe je er kunt berekenen. Uh, hoeveel miljard er nou daadwerkelijk nodig is om uh, te zorgen dat wij... Uh, hier niet uh, binnen een jaar uh, Russisch spreken, zeg maar. Tegen onze wiel. Maar ja, klaarblijkelijk houd, uh, houden daar uh, zich een grote groep mensen mee bezig. Van, uh, ja, we hebben een aantal tankjes. Hè. Ik bedoel, de Nederlandse defensiebegroting is echt hey, helemaal hilarisch, natuurlijk. Zeker dus de, ook de oorlogstaal uh, die naar Rusland soms wordt uitgeslagen. Van, uh, wat was het afgelopen jaar? We moeten een stevigere vuist. Uh,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 En uh, ja, ik geloof dat Nederland ook nog steeds moet uitzoeken of uh, publiceren... of wat dan ook, wat de Amerikanen hier aan nu nucleair materiaal uh, ooit een keer hadden geïnstalleerd. Uh, om, mijn, om mijn monoloog af te maken... Ik had een majoor uh, een keer uh, gesproken, oud-majoor. Ja, ik vroeg hem zo van, uh, nou ja, weet je, het was toch wel algemeen bekend... Uh, van uh, een Havelte en... Uh,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 En uh, hij heeft het helemaal niet zo op vrijheid, heb ik het idee. Ja, even kijken hoor. Final grade on uh, libertarian scale. Plan, strategy, F. Overall, D-. Ik denk dat E is dan het hoogste, of niet? Ja, E is in uh, Verenigde Staten het hoogste. Misschien A e plus uh, Ja, die minus is volgens mij een uh, onvoldoende. En F is dan heel mm. raar hier yeah. uh, He never said out of the Fed. Uh, no spending cuts. More foreign intervention. Word liberty not mentioned once. <laughs> nee. <laughs> ja, ik ga het er nog even door. Ja, ik zou zeggen, lees het zelf. Ja. Uh, yeah.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 Ja, hij had uh, geklaagd dat de media geen aandacht had besteed aan uh, dat de staatsschuld gedaald was uh, in zijn uh, eerste maand als uh, president. Ja. <laughs> Alleen, uh, ja, de, de media die ging dus ook weer te keren. dat is eigenlijk wel grappig als je even bij Google News kijkt naar uh, hoe de media daarop reageren. Ja, nou, dat was meteen al van, ja, uh, die staatsschuld was ook wel gedaald toen dus jij niet president was geworden. Ja. Dat dus een uh, relatie met de media, is uh, best wel grappig, hè? Uh, ja, ja, tot... Uh...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 En dat is een heel interessant stukje. En het is ook heel vermoeiend om tegen die massale stroom van bullshit te vechten. Maar dat is, dat is ook niet waar je de energie mee wint. Waar je energie mee wint is gewoon als je een bepaalde stelling kunt doen...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 Uh, hij had een artikel geschreven over hoe het mogelijk was dat er een, een assassination markt mogelijk was. Uh, die anoniem was en waar de, de moordenaar toch uitbetaald werd. En, en dat, uh, ja, dat artikel op zich is dat officieel ook niet de reden. Hij had ook een uh, stinkbom in de rechtszaal gegooid. Ik vond dat dat de reden was dat hij 13 jaar had gekregen. Okay. maar Maar ja, wat er nog meer uh, over gevangenis gesproken... Ros Ulbricht, zijn moeder, die was er ook de hele tijd. Uh, in drie dagen waren aanwezig. Dus die, uh, ja, die probeert een uh, goed woordje voor de zoon te doen. Dus van, er wordt allemaal geld opgehaald voor, om uh, Ros een uh, legal kost te betalen. En voor de rest, nou ja, ook artiesten zijn er, de muziek maken, wat rappers. Oké, okay. uh, Zo, zoals? Uh... Ja, ik ben heel slecht in namen. Okay. <laughs> uh, ik, ik had wel voor je opzoeken als ik het... Uh, ja, wat kan ik nog meer zeggen? Nou, Larker Roos had twee praatjes. Eentje waar hij ook wat inging op, dat, op het nieuwe project waar hij mee bezig is. De Mirror heet dat. Oké. Okay. Dus een soort automatische uh, ja, flow waar mensen... Mm.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 Ja, heel helder is dat er geen dubbelzinnigheid over staat. Uh, uh, uh. Maar ja, ik kon een hele goede speech geven. Ja. Uh, ja ik voor Roger Your die ook wel een goede speech eigenlijk. Hij uh -huh. heeft natuurlijk ook in een gevangenis gezeten voor, um, ja, voor, voor illegaal vuurwerk, geloof ik. Oh ja. Yeah. Hij heeft uh, daarna zijn Amerikaanse staatsburgerschap opgegeven en is naar. Die nou ook in, hij, heeft een, hij heeft een paspoort van zijn kids en nevets en hij woont nu in de Mexico ook, geloof ik. Ja, ik niet helemaal. Maar niet, niet in de VS in ieder geval. Ja, wat waren er allemaal meer van mij? Mensen. Je had een selfie gemaakt met uh, Jeffrey Tucker? Ja, Jeffrey Tucker, ook een praatje gegeven, inderdaad. Ja, je kan uh, mensen allemaal heel makkelijk aanspreken hier. Dus alle, ja, een heleboel belangrijke libertariërs waren er wel. En daar kan je allemaal wel vrij makkelijk even mee praten, ja. Ook allemaal zo'n beetje rond, dus, nou ja. ja. Nee, en uh, ja, vijf Nederlanders hier, ja. dat is ook wel best wel een aardige vertegenwoordiging. Ik zit nog even op de lijst te kijken, maar uh, ja, ik zie Nathan Friedman, Edward Griffin was er ook, heb ik ook een tijdje mee staan praten. Okay. John Wees, dit voor een Ayn Ian Friedman, Eddie ja, Kokesh, ja, hier. Ja, Carlos Morales, die had ook wel een uh, leuk verhaal. Dame Martin, nee, ik kan uh, ja, het, ja, waren gewoon een hele hoop, uh, hele hoop bekende verhuuren. Laura Southern, ken je die? Nee, nee, zeg maar niks. Die heeft zich, uh, als, die heeft zelf identiteerd.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 Hij is ook wel een uh, populaire podcaster. Nee, dat was hem niet. Oké, oké. En dan was Stefan van Monieu? Nee, die werd een beetje belachelijk gemaakt. <laughs> oké. Okay. Jeff had zo'n praatje. Uh, had hij, je weet, al drama in de Limaatse be beweging. <laughs> zag je, mm. ja, de relatie was ergens een relatie uitgegaan en een relatie bijgekomen of zo. En, uh, ja, de uh, Larkin Rose had een nieuwe vriendin gekregen en uh, die van Adam was uitgegaan. <laughs> oh ja, ja, dat kon er allemaal meegenieten. Ja, uh, toen kwam er een. Na nog meer drama te horen, dat is een clipje van uh, Steven Mollerjeu die de Amerikaanse volkslied zing, zong. <laughs> Iedereen hard lachen. <laughs> ja, uh, ja, er waren ook nog ja. twee komieken, dat was ook geinig. Mm -hmm. uh, Oké. Okay. Ja. En nog een vent, die, uh, die vond ik ook wel goed, die had allemaal van die uh, promotiefilmpjes gemaakt. Er zitten echt twee hele goede promotiefilmpjes bij. Of een paar, ze... okay. hij liet wel vijf zien of zo, maar het waren allemaal heel... Ja, heel uh, Heel goed in elkaar gezet vond ik ja. Okay. Hm.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 ja, het duurt nog wel even. Ik ben de volgende keer ben ik niet op de radar internet. Dan ben je echt van de, van de wereld uh, vertrokken. Ja. Nee, maar goed joh, ik uh, wens ik je nog een hele fijne voortzetting van uh, ja, je vakantie toe. Ja, jullie fijne avond ja. en uh, fijne uitzending. Ja. Oh, ja. Oké Ookje. Goed joh, nou dan gaan we naar, naar jou toe André. Je hebt uh, je had toch wat uh, gevonden, hè?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 Ja. Dat komt omdat er heel veel uh, subsidie op zit. Ja. ja, er is inderdaad ook veel subsidie gegaan naar groene brandstof. Maar ik weet niet eens hoeveel subsidie er op uh, fossiele brandstoffen zat. En hoeveel belastingvoordeel Shell krijgt. Want het was eerst koninklijke Shell, voor als ik het goed kan herinneren. Volgens mij is het nog steeds uh, koninklijke oh, ja, Ik heb Shell. een beetje proberen op te zoeken. En ik zie dat ze niet meer... Uh, ja, de term, uh, ja, de term koninklijke is uh, met name altijd uh, ceremonieel. Ja, ja. Je hebt het lijkt niet, niet alsof uh, de Nederlandse overheid een meerderheidsaandeel heeft in Shell. Ook niet een groot ja, minderheidsaandeel op het moment. Nee, dus. ja, Het is uh, deels uh, Brits-Nederland. Uh, exact, ja. Maar het is wel koning uh, koningin Beatrix die, de meest, die heel veel aandelen heeft. Wel heeft, maar dat is eigenlijk toevallig. Ja, er is in ieder geval niet een hele duidelijke directe link tussen Shell en dat, uh, ja, dat de overheid daar een groot uh, aandeel in heeft. Dus natuurlijk is het goed voor de Nederlandse economie, dus in dat opzicht is dat economisch ja. belangrijk. Ja, ik denk ook dat het een misverstand is. Ik denk dat het nog beter voor de economie is als er helemaal geen banden meer zijn tussen de overheid en Shell.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 dus de nam eigenlijk ook gewoon een private onderneming waarbij dan kloppelijk eh, de overheid ook een belang heeft om, eh, om gasbaten eh, te hebben met name hè. Mm -hmm. de, de oliewinning is Nederland zelf wat minder interessant op dit moment nog uh, uh, dus uh,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 uh, wegzakt, eh, dat mensen uh, financiële schade leiden, zeg maar. Omdat, uh, omdat zeg maar, hè, als je het dan hebt over uh, een goed bedrijf runnen, ik, dan, dan heb je denk ik ook wel een bepaald gevoel voor uh, maatschappelijke normen, maatschappelijke betrokkenheid, een plek in de maatschappij.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 ja, gewoon mensen in de, inderdaad in de stront laten zakken. Mm -hmm. Ja, en dat is vaak een een-tweetje tussen grote bedrijven en overheden. Die spelen onder één hoedje om de burger te naaien in veel gevallen. Ja. Dus ik vind het helemaal niet raar dat, dat, ja, dat de mensen dan de een of de andere partij kiezen om tegen het te, aan te, te klagen dus, en de schuld de zwarte piet aan toe te schuiven. Ja. En wij ja. doen dat van allebei partijen. En ja, dat is uniek aan de libertariërs. Dus wij kunnen het met niemand vinden.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 Zij spullen te gebruiken, want dat is het probleem, wel eens. Dan toevallig je wa wat zaden naar een, uh, het land van een boer uh, naast je. En dan uh, zitten op uh, zit de juristen van het bedrijf boven op je nek. Want ja, er groeit spul van Monsanto op jou. Ja, maar dat is dan niet van: ja. oh, het groot kapitaal nijdt ons. Nee, het groot kapitaal en de overheid nijdt jullie samen. Zeg. Maar dat is het verhaal.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 En zijn daarna ook nog vanille en cafeïne gaan produceren voor Coca-Cola. En pas later zijn ze in de bestrijdingsmiddelen gegaan. Agent Orange is de meest beruchte en Ja. Agent Orange is vooral bekend geworden tijdens de Vietnamoorlog. oorlog Als ontbladeringsmiddel. Het spoot ze over het oerwoud om dan te kijken of daar weer grilljats. En daarna kwam de napel, ook zo'n mooie mengsel. Ja, ja. Maar goed, ja, je had toch veel meer trouwens.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 Um, ja, maar dat is dus, hoeft dus niet per se de reden te zijn waarom er minder meisjes in het libertarisme zitten dan jongens. Autisme alleen. Ja, ik ben wel benieuwd wat daar de gedachten uh, over zijn. Want als ik kijk in uh, libertarische groepen word ik niet echt vrolijk als het daarover gaat, meestal. <lacht> ja, ja, ja. Maar denk je dat, die, uh, dat vrouwelijke autisten ook uh, zich aangetrokken zouden voelen tot het libertarisme? Of denk je dat misschien dat... dat uh...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 maatschappelijke norm gewoon ontzettend hoog. Van, Misschien moeten we een maatschappelijke norm gewoon afschaffen. Ja, over uh, hoe je moet uh, functioneren in de maatschappij. En dat kan zeker, uh, van als je dan ook het verhaal nu krijgt van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 Maar bij meisjes uh, ja, is het uh, comparatief. Bij de groep meisjes hebben ze veel lagere uh, sociaal ontwikkeling. Mm. En zijn het dus autistisch. Maar goed, dat kun je dus wel degelijk terugzien in uh, hersenscans en dat soort dingen. Dus dat is wel interessant. Ja, ja nou ja, goed, dat is inderdaad dan... Uh...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 ja, dat is interessant ook. het is ook niet normaal voor autisten en zo. Nee. Ja, dus uh, het, het is wel zo hè, dat, dat, uh, dat, uh, dat autisme uh, dat heeft wel een gevolg op je ontwikkeling, uh, ontwikkelingsmogelijkheden. En een van de gevolgen is uiteindelijk hè, dat het allemaal wat op een lager tempo gaat uh, en dat het ook in, uh, in een omgeving moet met uh, minder prikkels. En vaak als je dat kunt uh, bieden, dan uh, kom je ook al uh, heel snel tot een heel eind.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 Mm -hmm. En de eerste die mij die vraag hoorde stellen, die kijkt me echt zo aan van, uh, mens, waar heb jij het over? Mm -hmm. Die is later, uh, is nog in het bestuur van de Libertarische Partij geweest. <laughs> uh, hè, en uh, omdat, uh, ja, het is nou net als met het vis en het water, je, je hebt gewoon een bepaalde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 Ja, dat heb ik toch meer zien falen. Hè? Dus uh, ja, dan ben ik inderdaad meer zo van... nou, schaf het systeem dan maar af... en zie dan wat dat oplevert. Hè? En, uh, uh, maar uh, ja, toen waren inderdaad ook nog uh, uh, radio-uitzendingen... Uh, waar men dan gewoon de, de filosofen erbij haal, haalde. Van, uh, hoe heet die, Rood Bart. Mm -hmm. Rotbars, oh, nee. Mary Rotbars. Ja. En uh, weet ik veel wat. Ludie van Mises, Bastiat. En ik kan, oh, en kan zo me zo'n column herinneren: van kijk uit voor anarchisten. <laughs>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 Ja, goed joh, nou ja, ik, uh... nee goed, nou ja, ik zat hier uh, maar even bij later dan, bij deze. En uh, ja, ik wil iedereen uh, nog een hele vrolijke en vooral hele erg vrije week toewensen. En uh, ja, goed, jullie ook uiteraard, en dankjewel, dankjewel voor het meedoen. Graag gedaan. En de luisteraars uiteraard, uh, dankjewel voor het luisteren. Ja. Nou, ik zou zeggen, tot de volgende week. Ja, ja en vrijheid is uh, niet te veel denken, hè, gewoon doen. <laughs> ja, precies, ja. inderdaad. Ja. Had zien. Okidoki. Oh. Okay,